6 uur. NPO Radio 1. Met Robert Meder en Hugo Borst. En zoals u van ons bent, tussen 6 en 7 ook aandacht voor de actualiteit. Dat gaan we zometeen ook doen. Maar natuurlijk volgen we ook intensief peksolle tegen Ajax. Nu is het NOS Journaal van 6 uur met Lieselot Thomas.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 De Transavia-piloten kondigden gisteren al aan dat ze van plan waren te staken... omdat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. Ze willen een hoger salaris, maar eisen vooral dat hun roosters... minder vaak op het laatste moment worden aangepast. Zometeen de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers over de staking. De luchtverkeersleiding van de Koninklijke Landmacht kampt kamp met een groot personeelstekort. Daardoor kunnen wettelijke taken niet altijd meer goed worden uitgevoerd, zeggen luchtverkeersleiders tegen de NOS. En het blijkt ook uit interne documenten. Er zijn nog geen onveilige situaties geweest, maar er worden wel risico's genomen. Zo blijft het luchtruim soms s'nachts gesloten, waardoor traumahelies niet kunnen opstijgen. Ook kunnen f 16s maar beperkt oefenen. De luchtmacht erkent de problemen... maar stelt dat de veiligheid soms om beperkende maatregelen vraagt. In Dagestan heeft een man in een christelijke kerk... vijf vrouwen doodgeschoten en drie mensen verwond. De man zou ook op de politie hebben geschoten... en werd uiteindelijk zelf door politiemensen doodgeschoten. Over de dader is alleen bekendgemaakt dat hij in 1995 is geboren. Hij had een jachtgeweer en een mes bij zich.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 Op een plakette op het voormalige schoolgebouw staat onder meer... wij mogen hen nooit vergeten. De Zwitserse tennisser Roger Federer heeft voor de derde keer... het tennistoernooi van Rotterdam gewonnen. Hij was in de finale in twee sets te sterk voor de Rus Dimitrov. Het werd twee keer 6-2. Vrijdag heroverde de 36-jarige Federer de nummer één positie... van de wereldranglijst door zijn overwinning op Robin Hazen... in de kwartfinale van het toernooi. Feyenoord heeft in de eredivisie Heracles verslagen. Het werd in de Kuip 1-0, dankzij een doelpunt van Robin van Persie. FC Twente Sparta heeft geen winnaar opgeleverd. Een groot deel van de wedstrijd was Twente de betere ploeg. Maar het werd uiteindelijk 1-1. Eerder vandaag versloeg FC Utrecht in Kerkrade met gemak Roda met 4-1. En Pek tegen Ajax is nog bezig.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 Want niemand weet zoveel van cruisen als Sea Tours. Eve, ik heb jullie begroting gemaild. Ja, ik jou net ook. Ik jullie ook. Ja, ik jullie ook. Nooit meer dubbelwerk. Automatiseer je projecten met één handige online tool. Teamleader, work smarter. Boek nu op seatours.nl uw Noorse fjord cruise met Holland America Line met vertrek vanuit Nederland al vanaf 999 euro per persoon. Teamleader, de alles-in-één oplossing voor CRM, projectmanagement en meer. Kijk op teamleader.nl ja, Welkom terug, beste hier zijn we weer het laatste uurtje langs de lijn van vanmiddag. Pek Zwolle tegen Ajax, Ragnar. Ja, absoluut. Geen wedstrijd met de Olympische gedachten. 65 minuten op de klok. Twee ploegen die ervoor gaan. 1-0 is het voor Ajax. En we zagen twee keer een bal op de lat bij de Amsterdammers. Kluivert met een afstandsschot van 20 meter. Bal zeilde weg uit de doelmond richting de rechterbovenhoek. Maar op de lat. En even later een voorzet vanaf de linkerkant. Ook op de lat. En dat wordt allemaal ingeleid. Met twee levensgevaarlijke schoten van afstand van een meter of 20. Een vrije trap, één schot. Zijn mak. En Namli in die volgorde. De laatste schoot. Een lastige stuit erin. Twee keer een redding van Onana. Als Kluivert nu weg is aan de rechterkant. De plek van waar hij scoorde. Door de benen heen. Toen. Maar nu uh, blijft die bal daar hangen. In de verdediging van Peck. En kan Peck uh, gaan bouwen via de linkerkant van het veld. Goed gedraaid door Mokhtar. Verschaft zichzelf de ruimte richting Menig. Hij is uh, voorin gekomen voor Marines. Houdt uh, Ajax ziet. En. Uh, oh, Van de Beek nu ontsnapt aan de rechterkant. Voorzet Kluivert. Oh jongen, wat een kans. Dat had toch de 2-0 voor Ajax moeten zijn. Bijna op de doellijn Metertje ervoor denk ik. Met het linkerbeen mist hij de bal. Maar dat is een enorme kans voor Ajax. Dat dus niet met 2-0 voorstaat. Maar nog wel met 1-0. Dat is in principe genoeg. Maar wel een gevaarlijke stand natuurlijk. Zometeen zetten we alles nog even rustig op een rijtje. Wat betreft de Eredivisie. En ook kijken we natuurlijk even over de grenzen in het buitenlands voetbal. U hoort het net al in het nieuws. Transavia-piloten gaan na middernacht staken tot morgenmiddag 12 uur. De meeste vluchten van deze maatschappij, vanaf Schiphol, Rotterdam Airport en Eindhoven Airport, zullen daardoor geannuleerd worden. En dat treft heel veel vakantiegangers, omdat in de regio Zuid de voorjaarsvakantie net is begonnen. Joost van Doesburg van pilotenvakbond FNV, eh, VNV moet ik zeggen. Um, goedenavond, om hoeveel vluchten gaat het? Ja, uh, kunt verstaan. Uh, het, ja, gaat bent er. het gaat om 30 vluchten. Het gaat om dertien of 30? 30 vluchten, 18 vanaf Schiphol, zes uh, vanaf Eindhoven en zes van Rotterdam de Heek Airport. Ja, en hoeveel gaan er dan nog wel? Um, nou, um, ja, als dan ons ligt uh, geen enkele. Oké, okay, maar ik begreep dat niet alle piloten eraan meedoen, klopt dat? Uh, nou, alle piloten gaan er wel aan meedoen. Ze uh, zijn echter uh, wat uh, leidinggevende piloten, managementpiloten noemen we dat. Hm. En die gaan waarschijnlijk in het vliegtuig stappen als een soort van stakingsbreker. Maar uh, dat weten we nog niet. En waarom, uh, waarom voert u actie? Kunt u het nog één keer uitleggen? Ja, we, we voeren al veertien maanden onderhandelingen uh, met Transavia... Uh, over een zeer redelijke uh, cao... Um, maar wij proeven um, heel erg veel onwillendheid bij Transavia-management... om tot een net akkoord bij ons te komen. En um, um, de eisen die wij stellen, die zijn voornamelijk opgericht... om het privéleven van uh, de Transavia-vlieger beter te beschermen. Hm. Uh, dat hun rooster veel stabieler wordt. Um, uh, dat... Um, um, dat hun vrije tijd veel beter beschermd wordt... dat ze eerder te horen krijgen wanneer ze met vakantie kunnen. En dat is ons doel met deze CAO. Ja, en ook een hoge loon, hè? Zit er ook bij. Uh, ja, we willen een inflatiecorrectie ja. uh, over de looptijd van de CEO. Ja, Transavia zegt uh, gisteren nog een nieuw bot te hebben gedaan... waarin de piloten bijna helemaal hun zin krijgen. Uh, luister even mee naar de topman Matthijs ten Brink. Uh, hij zegt, ja, we konden, niet alleen, we konden alleen niet alle eisen in wilgen. Omdat uh, een aantal van de detail-eisen rondom roosters... zouden leiden tot mogelijk meerdere annuleringen van vluchten in de komende maanden. Nou dat vinden wij richting onze passagiers onverkwikkelijk. En ten tweede, financieel gezien, wat ik zeg, eh, zitten we nog in een fragile situatie... en moet ik ook de verantwoordelijkheid dragen voor de lange termijn gezondheid van het bedrijf... en daarmee kunnen we niet meegaan. We hebben uiteindelijk 5% structurele loonsverhoging geboden... plus een verhoging van de winstdeling met 4%. En we denken met nog een aantal andere elementen... en een hele grote stap op het gebied van die verbeterde roosterstabiliteit... alle wensen van de vliegers te hebben ingewilligd. Ja, Transavia zegt hier dus uh, dat we uh, ons best hebben gedaan... om zoveel mogelijk jullie uh, te goed te, tegemoet te komen. Waarom vindt u dat dan niet voldoende? Ja, de, de werkelijkheid is echt anders. Uh, hij stelt hier heel duidelijk uh, naar voren dat, uh, dat hij ons een mooi financieel bod heeft gedaan. Echter waar het gaat om roosterstabiliteit, uh, dat geeft meneer ten Brink eigenlijk ook heel eerlijk aan, heeft hij helemaal niets aan ons uh, aangeboden. Uh, want hij zegt ja, dan zou het zo kunnen dat er vluchten uitvallen. Uh, maar nu zitten wij met een, met een vliegenkorps met 500 Transavia-vliegers... die hele ongezonde roosters uh, moeten vliegen. Het ziektepercentage bij Transavia uh, is uh, meer dan 10 procent. En dat is ongehoord. Uh, en hiernaast vertegenwoordigen wij ook andere pilotengroepen. Uh, dus wij weten dat je ook vele stabielere roosters kan bieden... Uh, die, uh, uh, die veel meer zekerheid geven. Die uh, de vlieger de mogelijkheid geeft om wel zijn privéleven te organiseren op een nette en normale manier. Piloten zijn al veel in het buitenland. En dat heeft Transavia allemaal niet gedaan. Dus wij zijn ook wel teleurgesteld dat Transavia overal in de media zegt... dat ze ons een heel mooi bot hebben gedaan... Uh, want dat is echt uh, niet het geval. Ja. Uh, en, en de verantwoordelijkheid voor deze staking... die ligt eigenlijk ook na 14 maanden onderhandelen bij Transavia Management. Ja, nou goed, dat is het woord tegen u vanzelfsprekend. Uh, u gaat staken, en dat uitgerekend op het moment... dat er in het zuiden van Nederland vakantie is. Dat er dus heel veel mensen met gezinnen... de koffers al hebben gepakt om op vakantie te gaan. En die kunnen dan morgen niet weg. Bent u niet bang dat u de publieke opinie tegen u krijgt? Ja, staken, werkonderbrekingen, die zijn nooit leuk. En het is heel erg moeilijk als je een piloot bent van een vakantiemaatschappij... als Transavia is, om dan een ander moment te selecteren... dat je helemaal niemand dupeert. Nee, maar wel minder mensen als u het buiten de vakantie doet. Ja, maar, maar je ziet dat iedere dag van het jaar evenveel vluchten vertrekken van Transavia. Deze vliegtuigen zitten allemaal behoorlijk vol. Dus er is niet een heel groot verschil. Maar ik, ik besef me helemaal en die, die verantwoordelijkheid die voelen wij ook dat wij nu, dat wij nu mensen aan het duperen zijn. Um, maar vooral het Transavia management dupeert nu uh, niet alleen de reiziger, maar ook vooral uh, de vliegers. Um, ja. En na veertien maanden onderhandelen, na veertien maanden geen CRO-akkoord hebben, ja, dan is het vreemd om die schuld bij ons neer te leggen. Um, in plaats van bij Transavia management. Ja, helder. Goed. Uh, uh, dank u vriendelijk. Joost van Doesburg was dat van Pilotenvakant. Ja, VNV. Peck Solaar, We mopperen wel eens op de Eredivisie, maar het kan ook mooi. Ja, en misschien kan Kluivert wel een mooie goal maken. Nee, dat kan hij niet. 72e minuut. Zit net een verdediger tussen op de rand van het strafschroepgebied bij, bij Peck. Hij heeft al, al een mooie op uh, Een mooie goal, hè, Kluivert? Ja, die bal op de lat bedoel Goh, je. Die, die aanname ervoor ook. Ja. Um, Bergkampiaanse aanval, een ja, aanname. Ja, en ik heb hem ook in de eerste helft uh, toen hij ook uh, schoot, uh, dacht schoot. Ook een hele mooie beweging uh, zien maken. Een soort pirouette met de bal uh, aan ja, een touwtje aan de voet. Hij uh, ja, staat natuurlijk overal op het... Uh hebben alle grote clubs weten ze inmiddels echt wel wie Justin Kluivert is. Maar het is 1-0 in de 72e minuut. En Zwolle heeft af en toe van die momenten dat op het middenveld die snelle mannetjes... zijn en Namli en Mokhtar langs hun tegenstanders snel ook. De snelle Quincy Maney, Goud Ajax ziet gehuurd van het Franse Nant, Dat we bijna vergeten, maar dat is zijn echte baas ook erbij gekomen. Dus uh, het is nog niet gedaan voor Ajax. Vraag me af hoe de trainer Erik ten Hag zit te kijken nu. Als er een wissel komt bij de thuis. Volgens mij is het, uh, die gaat het er vanaf. Dekker een middenvelder eraf. En dan krijgen we een uh, aanvaller erbij. Teller omdaan, een tijdje in de basis gestaan. Maar inmiddels uh, op de bank. Dan een uh, langdurig contract getekend, nog niet zo lang geleden. En dat betekent dat ze dus nog wat willen. Dat betekent dat John van Schip nog mogelijkheden ziet. Want hij neemt op deze manier wel wat risico. Het wordt allemaal wat aanvallender bij Peck. Als de bal naar voren wordt getrapt door Onana. Wordt opgevangen door Sandler. En aan de rechterkant is het Saimak. Vico met de trap naar voren toe. Zit er beter bij dan Saimak. Kreeg overigens ook een gele kaart. Een paar minuten geleden voor een felle tackle op Namli. Halverwege de Ajax-helft aan de linkerkant. Goede beslissing was dat van, van Blom. Nu is de bal buiten. Gaat die Argentijn de ingooi nemen voor Ajax. Ajax-publiek. Veel fans zijn meegereisd. Laat zich eventjes horen. Maar ook die mensen zullen er niet gerust op zijn. Het publiek van PEC kijkt toe. Het gekke is een beetje bij, bij PEC. Dat zodra, of op het moment dat in de winterstop... er werd gesproken over Europese voetbal als doel... dat de klat erin is gekomen. Want van de zes duels in 2018 werden er vier verloren door PEC. Dit zou wel eens een nieuwe nederlaag kunnen worden. Maar goed, 1-0 Ajax. Aanname Menig op de middenlijn. Linkerkant. Kijk, die gaat dan lopen. Dan heeft hij er toch flinke de snelheid in. Is Eiting eventjes gezien. Zitten we nu aan de linkerkant van het veld. Met Mokhtar naar de achterlijn. Mokhtar is niet van de bal te krijgen. En dan glijdt Veldman bijna uit. En dan tikt hij... Nee, hij tikt Mokhtar niet aan. Dat vindt een deel van het publiek. Maar Ajax is weg op de eigen helft. Aan de rechterkant met Ziyech. Siek geeft hem in de middencirkel aan Van der Beek. Even wat problemen met de aanname. Maar toch uh, is daar Eiting. Die ja, overigens heel goed uh, invalt als vervanger van Schöne. Straalt er vertrouwen uit. vico linkerkant gaat het strafst op gebied binnen bij Peck. Legt hem meer voor Kluivert. Laag schot. Uh, dat is rechthaf op uh, Diederik Boer. Geen uh, hele grote kans nu uh, voor Kluivert. Het was wel een mogelijkheid weer voor de Amsterdammers. Op de klok nog dik een kwartier. We zitten in minuut 75. 1-0 voor Ajax na die goal van Huntelaar. Schot vanaf de rechterkant door de benen heen. Mooie aanval door de benen heen van Diederik Boer. Die de bal naar voren toe trapt.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 Good boy. Beach Boys en God Only Knows. Ja, verveel nooit. Peksel ajax ook niet, Ragnar. Absoluut niet. Het is een van de betere wedstrijden van Ajax. Want Ajax straalt veel uit. Staat op die 1-0 voorsprong. Ruim 12 minuten voortijd in Zwolle. Zondagavond. En de bal is bij De Ligt. Die speelt een breed naar Frenkie de Jong. Die wordt niet aangepakt en kan een flinke afstand overbruggen. Steekt de middenlijn nu ook over. Nog altijd is er niemand van Pek die zich meldt. En dus kan Kluivert aannemen. Dan terug naar de licht. Van de Beek staat altijd voorin. Verlengt hem met het hoofd voor Kluivert. Dan komt die bal links... Ruim links voor het doel uit van Diederik Boer. Maar kan Kluivert niets met die bal. Loopt hij over de achterlijn. Hij mag de doelman van Peck de doeltrap gaan nemen. Helemaal gerust ben je er niet op. Vanwege die snelheid en technisch vaardige mannetjes allemaal bij Peck. Maar Peck krijgt weinig kansen. Ajax was wel wat beter in de eerste helft. Maar komt nu toch weer met Huntelaar. Nu is links in strafschopgebied. Aangespeeld. door Kluivert die zelf is doorgelopen. Glijdt dan uit. Ja, ijsdansen. Dat doen we in Zuid-Korea. Maar zo ziet het er af en toe wel uit. Spelers die glibberen op het veld. Dat is toch uh, ja, wat je niet hier wil zien. Maar wat je dus uh, ziet bij de spelen ofzo. De spelers hebben last van het uh, kunstgras in, uh, in Zwolle. En als ik me niet vergis, gaat Zwolle dat in de toekomst toch vervangen, als ik me niet vergis, door echt gras. Maar dat gaat nog wel eventjes duren. Bal terug bij Peck Naar het verdedigingsduo. Althans, een deel daarvan. Dus Freire die aanneemt. Trapt hem naar Boer. Boer, lange bal. Naar Ehizi Buwe Springt onder de bal door. Geldt ook voor Tagliavico. En dus mak. Die in de diepte speelt richting uh, Menig. Maar Menig kan niet bij de bal. Zojuist was hij uh, weg aan de linkerkant. Toen werd hij teruggevloten voor buitenspel. En uh, dat was het. Ajax moet eigenlijk gewoon zorgen dat het nog 11 minuten stand houdt. er nog een goal bij prikken. En dan is het verschil teruggebracht tot PSV. Tot vijf punten. Maar ja, nog wel 11 minuten. Ja, en nog even de focus uh, wat ons betreft ook op de actualiteit. Want de luchtverkeersleiding van de Koninklijke Luchtmacht... Met het tekort aan personeel. Het gebrek aan mensen is zo groot en hardnekkig dat wettelijke taken niet meer altijd kunnen worden uitgevoerd. Dat zeggen meerdere militaire luchtverkeersleiders tegen de NOS. Onder meer tegen verslaggever Lex Rundekamp. Goeiedag. Goedenavond. Uh, hoe groot zijn die problemen? Nou ja, als je, je bedenkt dat in de maanden januari, februari. vijf keer een traumahelikopter in Nederland niet weg kon terwijl die weg moest. Ja, dan heb ik daar, denk daarmee al het antwoord gegeven... dat al in zo'n situatie is het gewoon ontzettend erg. Ja. Die trauma-helikopters zijn uiteindelijk echt wel de lucht ingegaan... want die nemen dan contact op met de, de luchtverkeersleiding bij Schiphol... en die praten ze het luchtruim in en dergelijke. Maar, maar het levert vertraging op vertragingen waar? Dat nou, vertraging ja, vertragingen voor voordat ja, ze weg kunnen. Voordat die ambulance ja. weg kunnen. En natuurlijk ja. ontzettend, je bent, je, je bent gefocust als piloot... dat je naar zo'n ongeval moet of iemand moet gaan ophalen... die in een ernstige situatie is en dat elke seconde is. Dan is het buitengewoon irritant. Ja. Het AMWB, die, die rund, die, die, die, die trauma-helikopters... heeft ook aangifte, of aangifte kan ik niet zeggen... heeft zich gemeld bij... Uh, ja, bij de overheid, bij de controleinspecties, om te wel te melden dat deze situatie gaande uh, ja. is. Nou, als ik het goed heb begrepen, dan is de militaire luchtverkeersleiding ook verantwoordelijk voor de veiligheid uh, in, in de lucht. En als je dan te weinig personeel hebt, dan is de logische conclusie dat dan dus ook de veiligheid in het geding komt. Nou ja, dat, dat is een beetje net. Kijk, dat is het ingewikkelde. Uh, uh, la, laat ik beginnen. Kijk, er hebben zich een vijftal luchtverkeersleiders, onder andere, of niet onder andere, die hebben zich bij de NOS gemeld met hun zorgen dat de situatie, steeds afkal van de hoeveelheid luchtverkeersleiders... leidt tot gevaarlijke situaties. En zij omschrijven dat naar ons van letterlijk echt eentje. Ik bedoel, het is net als bij een brug waar je met een schaaf steeds een beetje van afhaalt. Het brugdek wordt steeds dunner. Maar wanneer wordt het nou echt onveilig? Dat kun je nooit precies aangeven. Dus we, zijn in een, we nemen risico's, dat weten we, zeggen ze. Maar we weten niet waar eigenlijk de, de verantwoordelijke moment is. Van We kunnen niet verder. Maar we hebben ook een verslag gelezen van iemand... een ervaren luchtverkeersleider in het militaire luchtruim. En die zegt op een gegeven moment na een dienst... schrijft hij ook letterlijk op van dit was gekke werk. Hij zegt letterlijk in, in, in grote, met grote hoofdletters, sta, zien we in dat rapport staan, ik voel me echt in de steek gelaten door dit soort belachelijke maatregelen. voelt ja. dat je in je eentje en avonddienst en eigenlijk een nachtdienst... Nou ja, dat, dat leidt tot vrij gevaarlijke situaties... waarvan Defensie overtuigd blijft dat het nog allemaal net acceptabel is. Ja, onverantwoord uh, hoor ik je ook uh, do door de zinnen heen eigenlijk uh, zeggen. Hè? Dat zeggen zij dan in ieder geval. Die, uh, die mensen die het werk moeten uitvoeren op de werkvloer. Ja. Heb je nou. Defensie hier ook over gesproken? Ja, natuurlijk. <sweak> ik bedoel, dit, ik bedoel, kijk, we, we willen niet als NOS schetsen... Van de, dat er elk moment allerlei vliegtuigen op ons hoofd gaan vallen. Bedoel, het is geen acute uh, situatie in die zin. De, de, de Nederlandse luchtverkeersruim is ontzettend gebouwd... op veiligheid, veiligheid. Maar goed, uh, ik heb dus gesproken uiteindelijk... met de commandant, uh, kolonel Dick van Inge... die uh, verantwoordelijk is voor de luchtverkeersleiding in Nederland... In Nederland uh, namens de uh, defensie. Uh, en hij, nou, hij verwoordt het eigenlijk zo. Het is inderdaad zo dat er bij de militaire luchtverkeersleiding... een personeelstekort is... En dat personeelstekort vertaalt zich af en toe... in dat wij niet alle taken kunnen uitvoeren die we willen uitvoeren. Dat heeft alles te maken met het onderwerp veiligheid. Uh, het credo van de luchtverkeersleiding is veilig, vlot en ordelijk. Veiligheid staat altijd voorop. En om die veiligheid te waarborgen... moeten wij af en toe nee verkopen aan onze klanten. Goed, ik kon hem dus zeggen, het klopt, we weten ervan. Dan zou je zeggen, doe er wat aan. Dus ja. waarom is er personeelstekort dan? Ja, dat is het zijn. En in dit geval is dat het gewoon bijna op, dit, op de komende tijd niet op te lossen is. Ten eerste, militaire luchtverkeersleiders. die ook het grootste deel van Nederland beheren. Hè, het, is, het is alleen maar de randstad die een beetje door de, de, de civiele luchtverkeersleiding wordt gedaan. Maar die mensen verdienen tot wel 400% minder. dan als je luchtverkeersleider eh, van, de, van de LMVV dat in Nederland heet. De luchtverkeersleiders. Als je daar werkt, gewoon als. Burgerverkeersleider. kun je tot 400 procent soms meer verdienen. Dat is wel de meest extreme vorm, maar om even aan te geven hoe erg dat is. Er is een samenvoeging gaande tussen uh, de militaire luchtverkeersleiders... en de burgerluchtverkeersleiders. Die zitten samen nu sinds twee maanden op Schiphol. Uh, daarvoor moesten die militairen weer andere systemen gaan beheersen... want daar waren ze niet gewend om mee te werken. Dus alle opleidingscapaciteit van Defensie in de laatste maanden het laatste jaar, is gericht geweest op het bijscholen... van bestaande luchtverkeersleiders. Ja. Nou, dus er is een enorm gat. Er zijn wel veel nieuwe cursisten, maar het duurt nog twee, drie jaar... voordat die op de stoelen zitten. Ja, ja. Goed, helder verhaal. Dankjewel. Lekker in de kant. Ajax speelt overtuigend in Zwolle, maar het is een dunne marge, Ragnar. Ja, en voorin laat het nog steeds kansen liggen. Hij valt nu ook weer aan met Ziek aan de rechterkant. Nog 5,5 minuut. 1-0 voor Ajax. Ziek naar Neres. Daar is Boer. Bal blijft liggen voor het doel, en Dan wordt hij van de doellijn weggehaald. De inzet van Huntelaar van 3 meter afstand. Schiet hem aan tegen Sentler. Hou het even op, op hem of Ehizi Bué op de doellijn. Daar staan een paar man. En dit moeten doelpunten zijn. Zojuist al Huntelaar die hem naast veegde. En nu op de uitgestoken hak. De uitgestoken schoen van Sintler. Een enorme kans weer voor de Amsterdammers. Nog vijf minuten. Wel een corner. Huntelaar die na een ja, prachtige aanval op de kop van de 16. Hogeschoolvoetbal, tiki-takkie, werd vrijgespeeld. Een paar tellen geleden. En toen veegde hij hem nonchalant eigenlijk, zou ik willen zeggen, naast. Cachera blijft ook vandaag weer op de reservebank. De man die het zo goed doet, zegt Erik Ten Hag in het tweede. Hoekschop genomen, heeft uh, niks opgeleverd uh, voor Ajax, maar geef hem dan een keer tijd ook, zeggen veel Ajax-supporters als hij het zo goed doet. Maakte er uh, 14 in het uh, tweede elftal in Jong Ajax, maar uh, mag het niet laten zien in Ajax 1. Hij is zo goed, maar hij doet nooit mee. Dat zijn altijd uh, typische uitspraken van een, uh, van een trainer. Was heel gewild ook die uh, speler, die cashier in de winterstop. ploegen wilde hem hebben, Ajax liet hem niet gaan. Vanwege Dolberg, die er dus ook niet is. Hoekschop, nee, het is uh, Boer die een doeltrap mag uh, gaan nemen. Ajax had even balbezit links in het van Peksel. Omdat het gevaarlijk werd. Lange trap van de keeper naar Menig. Die is kleiner dan de licht. Kan de bal wel bij Saimak krijgen. Nee, Moktar naar de rechterkant. Menig met het hoofd dan van de beek. Naar vorige geramd. Het wordt onrustig. Het is Huntelaar die de bal uit de lucht weet te plukken. Van de beek die hem naar Kluivert speelt. Daar ligt de ruimte. Daar liggen de kansen voor Kluivert. Steekt hem niet naar Ziek, Want daar is opnieuw Szentler. Die toch wel vaak op de goede plek staat. En zojuist dus Pek in Leenveld. Dan is Freire mee naar voren toe gegaan. Is het Menig nu? Menig gaat naar de rechterflank. Gaat langs Talia Vika. Nu is hij echt uitkijken. Legt hij die bal neer bij de 16. Dan is het misschien wel hangen. Nu geeft hij een voorzet. Ja, dat ziet er heel gevaarlijk uit. Dicht bij je doel. Maar als er niemand uit je eigen ploeg staat... dan rolt die bal gewoon langs het doel van Onana... En had je hem veel beter terug kunnen trekken. Want dit was een mogelijkheid voor Pek om te scoren. Menig houdt uh, het hoofd niet koel. Cool. En uh, het blijft dus wel 1-0 voor Ajax. Dat wel. Het is echt nog niet voorbij. 87 minuten gevoetbald. En dan komt er nog extra tijd bij. De staan de leiding. En Onana begint nu met tijdrekken. En heb gezegd, snap ik dat. NPO Radio 1. Ja, we willen de slotfase absoluut meenemen... dus we zijn iets eerder met het uh, nieuws met Bastian Nachtegaal. Piloten van Transavia gaan morgenochtend staken. Het is niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de CAO. Duizenden reizigers kunnen daardoor waarschijnlijk niet vliegen. Het ging er net al over in deze uitzending. De luchtverkeersleiding van de luchtmacht... kampt met een personeelstekort. Het lukt daardoor niet altijd om de wettelijke taken uit te voeren. Tot gevaarlijke situaties heeft het nog niet geleid...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 De mannen deden zich voor als Marokkaanse criminelen... en wilden meer weten over de moord op twee Marokkaanse broers in zijn café. De kroegbaas zou door de agenten bedreigd zijn. Een deskundige noemt dat een grijs gebied... maar juridisch waarschijnlijk nog net acceptabel. Ja, en dan het weer, Petr kappers Besmunniken. Wat gaat het worden? Het raakt bewolkt. Vannacht al. Het gaat daarbij zo'n 1 of 2 graden vriezen. In de Zeeland blijft de temperatuur boven nul. En ook morgen is echt een bewolkte dag. In het uiterste westen van het land, maar vooral in Zeeland, gaat het daar een klein beetje uit regen. In het rest van het land blijft het drogen. In het oosten is heel misschien nog een beetje zon. Het wordt zo'n 5 of 6 graden. Dinsdag hebben we ook nog redelijk wat bewolking. Later op de dag komt de zon erbij. En vanaf dat moment is de zon bijna de hele week weer aanwezig. Het gaat de temperatuur s'nachts omlaag naar min 4. 4 tot min 6. Overdag komt de temperatuur wel ruim boven nul uit, op zo'n 4 of 5 graden boven nul. Goed, dankjewel. Radio 1 MOS langs de lijn. De slotfase van Pek, Ajax, Ragnar. Ja, lekker spannend, want Pek geeft bij die 1-0 voorsprong van Ajax nog een keertje gas. En vindt ook een vrije mannetje. Dat is Younes Namli aan de rechterkant. We gaan de laatste minuut in van de officiële speeltijd. Namli is aan de bal. Wordt van die bal afgelopen door de meeverdedigende Kluivert. Zoals Ajax zegt, als een collectief hier heeft gespeeld. Kluivert doet defensief eventjes zijn werk en dat is heel belangrijk. Als center nog eens een lange opening in huis heeft, maar dan reageert er niemand op. Ja, Onana is zojuist ook weer uitgleed bij het nemen van een doeltrap. Opeens zat hij op zijn billen. Het publiek, natuurlijk, even lachen. Maar ja, er hebben veel mensen vandaag problemen met het kunstgras in, in Zwolle. Onana houdt de bal even bij zich. Nog 20 tellen. Dan gaan we zien hoeveel tijd er nog gaat, gaat bijkomen. Als het eh, nou, Siem de Jong is, volgens mij, die nog klaar staat om erbij te komen. Nou, dat is dan ook wat voor Siem de Jong. Een paar tellen nog. Toch gooit een belangrijke jongen in Amsterdam. Maar dat is hij duidelijk niet meer. Ook vanwege het inbrengen van Eiting. Nou, bal komt weer terug in de verdediging van Ayos. De licht speelt een goede wedstrijd. Nauwelijks foutjes gemaakt. Haalt de bal om naar voren toe. Opgevangen door Thomas. Weer naar voren gekopt. En hier zie Bouvet. De rechterkant mm -hmm. is wel zijn Mak. Maar die krijgt de bal niet. Hij is wel voor Van de Beek. Als we drie minuten extra gaan krijgen in Zwolle. Duel op de middenlijn. met Kluivert en eh hier in de rug gelopen. Kluivert en een vrije trap die tekort. We zagen ook nog een gele kaart een paar minuten geleden... als het overigens Neres is die plaats gaat maken voor Simeon. de Jong. Het was wel een pittige overtreding om dat nog even af te maken van Sandler. Ging er van achteren toch een hart in bij Kluivert. Die had pijn aan de benen en de armen. Dat laatste met name vanwege de val. Oh, dan krijg zie ik het nog even aan de stop met iemand. Dat is Freire lijkt me. Beetje ruzie, Blom staat ertussen. Had ik even niet kunnen zien wat daar nou precies gebeurde. Ja, allebei heet gebakerd in de slotfase. En Sime de Jong die staat maar te wachten. Ja, het gaat allemaal heel traag neer. Als, uh... nou, die komt in vakantietempo echt uh, naar, uh, naar de kant toe. Is nu uh, over de lijn en uh, we hebben Sime de Jong in het elftal. En als uh, Blom... Een goede scheidsrechter is, en dat is hij ondanks zijn fout wat mij betreft met het moment. Met Huntelaar telt hij die extra tijd er gewoon bij, die dit allemaal heeft gekost. Die wissel. vrije trap van Ajax is genomen naar Huntelaar voorin. Easy Buwe, man van de wedstrijd. Bal over de zijlijn gegaan. Veldman. Halverwege de helft van Peck's Aan de rechterkant van het veld. Hij staat op voorsprong. Ajox staat op 1-0. En zolang die bal op de helft van Peck is, komt die voorsprong ook niet in gevaar. Een kans voor Ajax komt er ook niet. Want de bal komt wat makkelijk terecht bij Diederik Boer. Hij heeft natuurlijk wel haast naar voren. Daar is Freire, Maar komt u wel gewonnen door de licht naar voren gekopt? Ziek ziet ruimte bij Kluivert. Gaat hij een goede wedstrijd bekronen met een doelpunt. Kluivert en Easy. Hizibuwe strafschopgebied in. Trekt naar binnen toe. Kluivert schiet hem recht af op Boer. Dat is uh, prima gedaan door de keeper. Had wat meer naar buiten gekund. Die bal gemoeten. Inzet van Kluivert. Tadia Vico raakt de bal als uh, laatste aan. In een uh, duel met uh, Menig. En dan mag uh, Ryan Thomas de ingooi nemen. Doet dat uh, gek genoeg. Dan in blessuretijd achteruit. En Hizibuwe nou, die, uh, naar voren toe richting Freire. Verliest nu in de lucht van Veldman. Maar blijft hangen op het middenveld. Dan weer Namli. Dan weer uh, Freire wilde ik zeggen. Maar daar is Veldman die ook een uh, goede wedstrijd heeft uh, gespeeld. Zoals Ajax het toch uh, goed heeft aangepakt. PSV won hier met 1-0. Dat was uh, onterecht. Maar Ajax gaat een verdiende overwinning boeken van vermoedelijk 1-0. In Zwolle. We voetballen nog wel met uh, Younes Mokhtar. Mokhtar en uh, Menig is vrij. Kopballetje achteruit van Thadia Fico over de achterlijn. Doelman blijft staan. De Argentijn raakt de bal niet goed... Het levert toch een hoekschop op voor Peck Zwolle. Nou, dan gaat het stadion er nog één keer achter staan. Maand uh, Onana. Iedereen van Ajax om zich toch vooral uh, te melden in het eigen strafschopgebied. Hoe meer mannetjes, hoe minder je tevreden hebt. Ah, en daar is ook uh, Diederik Boer. Beetje duwen, beetje trekken met uh, Sim de Jong. We gaan de trap zien van uh, Namli. Nou, dit zal de laatste kans wel zijn voor Peck normaal gesproken. Want uh, daar uh, is uh, de hand. Van Namli. Nou, wat betekent dat? Heen over Boer, niet heen over Van de Beek. Die de bal weg. Uh, oh, wegkopt. Maar dan nog geschoten door Saïm Een lekkere volley. Vanaf de rechterkant over het doel en dan is het voorbij. Wint Ajax dik en dik verdiend met 1-0 van Pax Zwolle. Door de goal van Klaas-Jan Huntelaar zijn tiende doeldoet in de 54ste minuut. En dat betekent dat Ajax dus op 5 punten komt van PSV. 57 punten voor de Amsterdammers, 62 voor PSV. Dat is interessant. Dat zullen veel mensen leuk vinden. Maar zeker mensen die uit Amsterdam en omstreken komen. Tickets langs de lijn. 1 0 1 Allianz de Cristiano Ronaldo. 1 Wat een goal. Buitenlands voetbal. Geen competitie dit weekend in Engeland vanwege de achtste finales in de FA Cup. En daarin gisteren een hoofdrol voor een aantal Nederlanders. Zo scoorde Jurgen Lokalia bij zijn debuut voor Brighton en hoofd Albion. De openingstreffer. In de 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Coventry City. Bij Southampton was het Wesley Hood die de score opende tegen West Bromwich Albion. Het werd 2-1 en na Brighton bereikt ook Southampton de kwartfinale van de FA-cup. Verder speelden Sheffield Wednesday en Swansea met 0-0 gelijk. Manchester United won met 2-0 van Huddersfield Town. En om 5 uur zijn de Spurs begonnen tegen Rochdale. Stand is 1-1 met nog een minuut of 10 te gaan. Toch wel verrassend. Van derde niveau, uh, ja. Rijksdeel. Ja. Ja. Arjen Robben speelde, uh, speelde een hoofdrol in Duitsland. Bayern München keek gisteravond tegen Wolfsburg... namelijk uh, lang tegen een 1-0-achterstand aan. Toen Robben de kans kreeg om vanaf 11 meter de 1-1 te maken. Maar toen gebeurde dit. Robben tegen Kasteels. Robben. Oh, die dichter! Kasteels met de vingerspitzen en dan vasten. Ja, via de vingertoppen tegen de paal. Robben miste de penalty. Maar even later maakte Wagner op aangeven van Robben alsnog de 1-1. En vervolgens versierde Robin in de laatste minuut een penalty. Robert Lewandowski benutte de penalty en zo pakte Bayern opnieuw het volle pond. De hashtag No Era Penal werd na afloop op internet weer volop gebruikt... omdat Robben vrij gemakkelijk naar de grond ging in die laatste minuut. Die hashtag werd in het leven geroepen, u weet het nog, bij het WK van 2014... <laughs> ja. na de wedstrijd van Nederland tegen Mexico. Dankzij Robben kreeg Nederland toen een voortuidelijke penalty... waarna Oranje won. Hoe dan ook, Robben prees de mentale weerbaarheid van Bayern... maar was ook kritisch. Wir waren in der ersten Halbzeit äh, mit zu vielen Leuten, zu vielen Leute, viele Spielen hinter dem Ball. Äh, Mittelfeld ähm, äh, vorne hat ein bisschen was gefehlt, äh, die Anspielpunkte vorne. Äh, und und äh, deswegen lief es nicht ganz, gut, ganz so gut, Zweite Halbzeit war das besser. En dan hebben we ook meer chancen gespeeld. Dat zei natuurlijk weer een goed moraal. En we wilden natuurlijk ook deze ziegenserie voortzetten. En dat hebben we goed gemaakt. Ja, hij zegt dus de aanspreekpunten voorin waren slecht bereikbaar in de eerste helft. Maar dat hebben we in de tweede helft goed gemaakt. En dus blijven ze die reeks van ongeslagen zijn. Uh, Blijft maar voortduren. Bayern München heeft een voorsprong van 21 punten... op de nummer 2 Leverkusen. Vandaag werden er nog twee wedstrijden gespeeld. Augsburg speelde 1-1 gelijk tegen Stuttgart. En om zes uur begon Borussia Mönchengladbach aan het duel met Borussia Dortmund. Het staat daar inmiddels 0-1. In Italië ging Juventus in de Turijnse derby niet in de fout tegen Torino. De oude dame won met 1-0. En daardoor kwam Juventus heel eventjes aan kop in de Serie A... Maar dat was van korte duur, want Napoli zegenvierde later op de middag... met 1-0 tegen Spal. AS Roma was gisteren met 2-0 de betere in de wedstrijd tegen Udinese... en sprong dankzij het verlies van Inter tegen Genoa over Inter heen... en werd daarmee de nieuwe nummer drie. Bij Roma speelde Kevin Strootman een kwartiertje mee. En Atletico Madrid wist zojuist in Spanje met 2-0 te winnen... van Atletique de Bilbao. Atletico blijft daardoor in het spoor van koploper Barcelona... dat gisteren een moeizame 2-0 zee geboekt op Aibar... Kleiner Seedorf is gisteravond ook in zijn tweede wedstrijd... als hoofdtrainer van Deportivo La Coruña onderuit gegaan. Er werd met 1-0 verloren van Alaves. Seedorf wist wel waar het misging. De eerste 20 minuten van het tweede tempo. En wat er voor ze was, was een gol ja, hij zegt dus, we hadden in de eerste 20 minuten na rust... gewoon een goal moeten maken, zegt de Nederlander. Maar goed, dat lukte dus niet. Deportivo staat met 17 punten uit 24 wedstrijden. Op de ene laatste plaats in de Primera division. Om half zeven begonnen Espanyol en Villarreal aan hun duel. Daar staat het nog 0-0. En straks om kwart voor negen speelt Real Madrid... tegen Real Betis Sevilla.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 It all worthwhile. The world needs a little love. We all need a good friend, a hug a smile. I buy a little love, sweet love. Guess that's what makes it all worthwhile. Yeah, even a drugstore at the end Deze meneer komt uit België, Eli Goffa. Zou niet Eli zijn? Eli? Eli? Ja, Eli. Ja, ik, Eli. ik zou zeggen, die Vlamingen die spreken altijd alles op zijn Nederlands uit. Ik zie daar Eli staan, dus ja. ik maak de Eli Goffa van. Maar ja. vooruit, als jij, zeg jij het nog eens? Nee, eh, Eli, dacht ik. Eli? Ja, Eli. Ja, ja. ja ken ja. hem ook. Oud nummer van Jan Akkerman. Wel echt ook Eli, trouwens. Met maar dit, um, dit nummer is hartstikke vers, januari 2018. Hmm. Inspiratiebron, uh, ja, 60-70. Ja. En, maar ik, ik hoorde ook wel een beetje Ray LaMontaine in. Ja? Ken je die? Nee. Is goed man. Ja? Ja, moet je eens een keer luisteren. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot in in en een intikker. Oh, oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanmiddag. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Ja, vanmiddag Feyenoord tegen Heracles. Met rust 0-0. Eindstand 1-0. Robin van Persie schoot in de tweede helft de enige treffer binnen. Het was een tweede doelpunt sinds zijn terugkeer in de Kuip. Al zat het ook wel, zat ook wel een beetje geluk bij. We wilden hem wel in de verre hoek leggen, maar hij wordt nog licht aangeraakt uh, door aan een speler van hem. Ik weet niet of hij er anders in was gegaan. Maar goed, dat zullen we nooit weten. Dus het is prima zo. Ja, dat, uh, dat begrijpen we. Van Persie stond voor het eerst in de basis... terwijl hij uh, tot voor kort moest dit hebben van, van invalbeurten... van een minuutje of tien. Hij speelde eerder deze week wel een uur in het tweede helftal van Feyenoord. En de vraag is of van Persie nu alles kan spelen. Het hangt ook van de ja, trainer af, hoe, hoe hij dat ziet. Um, en, en de staf. Kijk, uh, zondag is PSV, is een hele mooie wedstrijd natuurlijk. Maar woensdag is een hele belangrijke wedstrijd. Halve finale Amstel Cup. Uh, dus, dus we moeten even gaan kijken hoe, hoe we dat gaan invullen. En dat ja, laat ik aan Gio over, dus. Ik ga het beleven. Ja, het is wel duidelijk dat hij even is weg geweest. Hij had, ja. het, had het over de Amstel Cup. We hebben is. het eerder al over gehoord. Hij zegt overtuigd dat het nog steeds de Amstel Cup heet. Dat is weer een tijdje geleden. Roda ja. is C. Tegrijs Utrecht. Rust 0-1, eindstand 1-4. Utrecht had weinig moeite met Roda van der Streek. Die schoot twee keer raak. Vooral de eerste treffer was een bijzondere. Ik kreeg een uh, mooie steekbal van uh, Matheus. En daar zat een stuitje en ik zie de keeper komen. Dus ik denk, ja, ik moet hem eigenlijk over hem heen lopen. Wel maar zodat hij dan onder het lat net wel erin gaat gelukkig. Maar ja, lekker doelpuntje ja, inderdaad. Het werd 0-3 door een mooie volley van Van der Marl. En Van Kamp deed nog wat terug namens rode, maar in blessuretijd bepaalde Labiat de eindstand op 1-4. De JC-trainer Robert Molenaar had in deze wedstrijd... voor een behoudende tactiek gekozen. Na de voorsprong van Utrecht konden die plannen overboord. Als je dan 1-0 achterkomt, uh, dan verandert het scenario... om zo lang mogelijk in de wedstrijd te blijven. Nou, dat uh, is de tweede helft niet gelukt. En uh, ja, dat komt gewoon omdat we in elke afdeling... Uh, onvoldoende thuis of niet thuis gaven vooral. En ja, nou dan ben jij een beetje gekleurd natuurlijk, want Sparta is concurrent van Roda. Ja, maar toch, wat voor indruk heb jij van Roda? Ja, wisselvallig. Hè? Ze hebben in twee uitwedstrijden onlangs AZ en Herenveen ze punten gepakt. Dat is ontzettend knap. Dus uh, af en toe geven ze wel uh, blijk van de nodige weerbaarheid, maar zoals vandaag uh, ja werden ze overklast en was ze ook niet. Uh, de gersheid, de, de scherpte om, om terug te knokken. Angst ik, leek er in de ploeg te zitten. Ja, je dat het, niet? het is heel erg wisselvallig. En ik, ik vind, als je, als je mij nou zegt, wie wordt de achttiende? Ja, dat zou Sparta kunnen zijn. Dat zou Roda kunnen zijn. Heel misschien nak, maar ik denk dat het tussen Roda en Sparta zal gaan. Ja, twente is er ook nog, maar goed, dat verwacht nee, je helemaal niet. Niet stijgen uh, deze nee, positie nee, wel. Nee. twente Sparta uh, werd vanmiddag 1-1 van na een ruststand uh, van 0-0. Na een zwakke eerste helft zette Freddy Friday Sparta op voorsprong. Hij rondde een mooie paas van nieuwkomer en Michiel Kramer af. Het leek erop dat Sparta de drie punten mee naar Rotterdam zou nemen. Maar toch kwam Twente in de slotfase nog terug. Bal voor het doel, kom voor het doel, het. Doe 1-1, het is 1-1 geworden. Het is Woeskies, Harris, Woeskies die zijn tweede van dit seizoen maakt. En zo is er een beetje gerechtigheid, want dat verdient FC Twente wel. En Twente was in de dying seconds van de wedstrijd... ook nog dicht bij de overwinning toen Holla de bal op de lat schoot. Ja, dat zijn uh, ja, momenten die we nu echt nodig hebben... om de wedstrijd om te buigen. En dan uh, ja, gaat hij net op de lat. Trainer Gertje van Beek baalde na afloop natuurlijk... dat Twente het overwicht niet heeft kunnen omzetten in een overwinning. Maar hij blijft positief en ziet aanknopingspunten. Dat wij duidelijk hebben laten zien dat we, dat we beter voetbal spelen als Sparta op dit moment. En als we dit doorzetten en deze lijn doortrekken... dan ben ik ervan overtuigd dat wij nog genoeg punten gaan halen... om erin te blijven. Zijn collega Dick Advocaat beseft dat de gelijkspel... het hoogst haalbare was. Hij is er ook blij mee, want Sparta loopt wel in... op de andere clubs in de kelder van de eredivisie. Op rode, op nak. Het is gelijk aantal gebleven met, met Twente. Dus anders staan we op vijf punten. Nu staan we nog maar op twee punten. Dus uh, het is voor ons een heel goed weekend. Uitspelen, gelijkspelen tegen Twente... is me met AZ bijna gelukt. En met PSV ook. Dus. Altijd positief blijven. Ja. Ja. Hij gelooft er nog in. Hij gelooft er oprecht in. En nou ja, wat ik net al zeg, het, het, het hangt erom Roda... Sparta-Nak, een nak, daar zal het om gaan. Ja, Vanavond even naar Studio Sport kijken, zometeen over tien minuten. Want dan hoop ik dat het beeld erin zit van het fanatisme van advocaat. Wat we een paar keer vanmiddag zagen. Dat hij in één keer boven kan drijven. Ja, van, kom. Hij blijft een eeuwige driftkikker, die ja, dik. Ja. ons dik. Pekzol Ajax, dat werd naar een ruststand van 0-0. 0-1, het doelpunt werd gemaakt door Klaas-Jan Hunselaar... die misschien nog wel, uh, ja... De televisiebeelden zullen bestudeerd worden van die tik die hij geeft aan. Wie was het ook alweer? Verdediger van Zwolle? Oud PSV'er. Ik Oud denk PSV Marcellus. Ja. Ja. Dus uh, het hangt erom of hij misschien toch wel... in staat van beschuldiging gesteld gaat worden in dit weekend van uh, Lozano. Lozano werd gisteren natuurlijk weggestuurd, al in de eerste helft. Hm. Na een, een slaande beweging uh, naar zijn tegenstander. Nou, dat weet je niet. Misschien is het beoordeeld, hè? Misschien heeft de scheidsrechter het gewoon gezien. Heeft hij gezegd, Ja, het ja nee, dat is een goede. Dat, dat is kan. inderdaad zoals de scheidsrechter zegt... ik vind niks, maar dat kan ik me bijna niet beoordelen. Zo'n scheidsrechter heeft toch in het vol strafschopgebied... toch zijn, zijn ogen hm. vol, zou ik maar zeggen... met allerlei hm. ruzietjes en duelletjes. Ik denk dat hij dit niet heeft kunnen constateren. Maar goed, ga morgen meer over kan gaan. Zien. Gisteren gespeeld PSV Hierveen 2-2... Vitesse Excelsior 1-2... NAC AZ 1-3... ADO Willem 2-2-1... en vrijdag al gespeeld... VVV tegen Groningen, 1-1. Ja, volgende stand. PSV heeft er 62 na 24 wedstrijden. Ajax heeft er nu 57, AZ 50, Feyenoord vierde met 42 punten. En eh, FC Utrecht heeft 41 punten op de vijfde plek. En daarachter dan weer met 39 punten. pek Zwolle op plek 6. Dalen we af naar onder op de 14e plek. Willem II, 20 punten. Nak Breda, 20 punten. Dan 16e, Twente met 17. Roda, 17. En Sparta heeft 15 punten. Hoest. We doen nog even wat schaatsen ja, aan Spanje. de kop van de uitzending. Jorinthe Morsi reed vandaag in Pyeongchang. Naar een knappe zesde plek op de 500 meter. Na haar finish droomde ze zelfs even van een medaille. Nou, na mijn finish dacht ik wel van. Oe, dit is wel uh, voor mij een hele goede tijd. Zeker toen Gorak Team 5 had geopend. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus. Uh... Ja, daar was ik wel heel tevreden mee. Maar op het moment dat die uh, bomen onderdoor ging, toen ik eigenlijk al, nou ja, dan, uh, dan weet je al dat je geen plek meer hebt. Want ja, Sangma Lee en Cordaira uh, gaan er sowieso overheen. En uh, ja, nu nog een paar anderen ook. Uh. Maar voor mij doen was dit echt uh, een supergoeie race. Uh. Hier ben ik heel blij mee en uh, zeker ook als je kijkt naar het WK Sprint, dan, uh, ja, dan kan ik hier wel wat mee. Is dit wat jij kunt als je in topvorm bent? Nou ja, blijkbaar wel. <laughs> um... Die start. Ik moest aan die starttraining denken van, van de week. Dat je daar op slijpt, op slijpt. En dan komt dit eruit op zo'n moment. Ja, ik heb wel heel hard ge gewerkt aan mijn start sinds het OKT. En uh, het gaat steeds uh, stapje voor stapje beter. En ik merk elke race wordt beter. En uh, deze was ook weer veel beter. Dus uh, ja, ik laat gewoon de beste start zien die ik tot uh, dusver heb gereden in mijn carrière. Op het juiste moment. Dus dat is denk ik uh, gewoon heel mooi. Hoe ging jij deze 500 meter in? Want er werd natuurlijk vooraf wel gezegd... Nederland heeft niet echt kans op een medaille. Maar als jij dat rekensommetje maakte van dat rondje van de duizend, 26-9. En deze start, dan, dan wist je dat je in de buurt zou kunnen komen. Dat dacht jij ook zo? Ja, nou, ik, uh, ik wist dat mijn rondje goed was. Alleen, uh, ja, mijn start is heel wisselvallig. Dus daar uh, had ik geen idee van. Uh, het had heel goed kunnen zijn of, of niet. Nou ja, hij was nu eens heel goed. Maar uh, ik ging hier niet in met uh, medaillekansen. Nee, ik heb gewoon uh, echt voor mezelf uh, gewoon een mooie race neergezet. Ja, dan kan je het. het Jorien Ter Mors. En dan Anouk Vetter, regerend Europees kampioen op de Meerkamp. Die kreeg begin dit jaar een uitnodiging voor de WK Indoor. Maar de atleten besloot hiervoor vriendelijk te bedanken. Ze wil zich namelijk volledig richten op het EK in het buitenseizoen... waar ze haar titel moet en wil verdedigen. Het Indoorseizoen staat daarom helemaal in het teken van het buitenseizoen. En dat is best wel relaxed voor Vetter. Ja, ja klopt. Eén onderdeel. Dat is wel even iets anders. Ik vind het wel lekker. En ja, er is ook helemaal geen druk van een indoorseizoen waarin je moet pieken? Nee, nee, daar heb ik echt expres voor gekozen om... Uh, 2017 was een lang seizoen en ik uh, wilde gewoon even iets meer tijd om op te bouwen. En, uh, en ik wilde deze wedstrijd doen omdat het leuk is. En ik denk dat hoorde heb ik altijd wel nodig voor outdoor. Maar uh, eventjes terug naar die keuze om geen WK indoor te doen op de meerkamp. Want je had een uitnodiging. Dat is puur gericht naar dat EK, hè? Ja, absoluut. Uh, ja, ik heb nog nooit een BK Indoor gedaan, dus eigenlijk staat dat nog wel hoog op mijn lijst. Maar uh, het is toch een belasting, uh, een flinke belasting, uh, een vijfkamp. Um, ik heb geen super goede afzet. Uh, ja, mijn knie is, uh, die, ja, die werkt af en toe gewoon een beetje tegen. En um, ja, ik richt me liever op de zevenkamp. Ja. Na vijfkamp mis jij ook de onderdelen waarop je de zevenkamp heel sterk bent. Ja, ja ik mis het speerwerpen absoluut. En zelfs de 200, ja, daar, daar eindig ik meestal wel hoog. Uh, ja, dat is een groot gemis. Ja. Moest je uitrusten van vorig jaar? Ja, ja ik had, uh, vorig jaar was het ja, was een raar jaartje. Natuurlijk uh, het WK voor ons. Ik heb daarna nog talent ge uh, gedaan. Uh, ik ben daarna meteen weer begonnen met de studie. Dus ik ben nog niet op vakantie geweest. Veel media, sponsoractiviteiten, uh, Heel leuk allemaal, maar ik was wel uh, eind van het jaar wel echt heel erg moe. En daarom ook expres gekozen want ik weet eigenlijk niet of ik überhaupt indoor wil doen. Uh, en als ik het doe, dan doe ik alleen het NK een los onderdeel. Hoe uit die vermoeidheid zich dan? Um, ik kon weinig hebben. <laughs> uh, trainingen gingen eigenlijk wel goed, maar ik, ik, ja, ik had gewoon heel weinig energie ertussen door En uh, ja, mijn humeur was gewoon niet echt endend. Uh, ja, dat vond ik gewoon heel vervelend. En nu? Wat, wat ga je nu doen? Is Gutses het volgende doel? Ja, het idee is Gutses en dan uh, als tweede me uh, meerkamp dan het EK in Berlijn. Daar heb je iets te verdedigen. Ja, ja klopt. Um, ja, Eigenlijk, dat was opvallend aan het WK in Londen. Je zag gewoon top 5 als het allemaal volgens mij uit Europa. Als ik het goed zeg. Top 4. Nou ja, het niveau in Europa is bizar hoog. Um, dus ja, tuurlijk wil ik een medaille. Ik wil, ik wil gewoon graag een medaille. En ik ga gewoon heel hard trainen en heel hard mijn best doen. Om, dat, nou ja, om daar gewoon goed te staan. Goed en fit te staan. Anouk Vetter was dat vanavond. Tom van het Hek om tien uur. Wij zijn de volgende week zondag weer. En ik kan nu al niet wachten. Ik ook, want dan is het Feyenoord tegen PSV om half drie. Ja. En uh, ja, gaat Van Ginkel fit worden. Heel belangrijk voor PSV. Gaat Lozano misschien nog spelen? Precies. Dus, uh, he, gaat Huntelaar spelen volgende week tegen uh, ADO thuis? Bij Ajax in Amsterdam zijn ze hartstikke voor Feyenoord. Reken maar. <laughs> maar gaat je column over, weet je dan? Ik uh, moet nog nadenken. Oké, okay, zien we morgen wel. Goed, tot zover. Dag. Dag. Dag. Radio 1.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 NTO Radio 1